Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Examinatoren geven niet iedereen dezelfde kans bij het rijexamen. Er zijn examinatoren die vrouwen of juist mannen vaker laten slagen. Ook maakt het uit in welke regio je afrijdt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het CBR laat weten examinatoren te controleren. Bij afwijkingen worden ze bijgestuurd. Mag de Britse premier Boris Johnson aanblijven of niet? Daarover stemmen zijn partijgenoten vandaag. Johnson ligt onder vuur doordat hij tijdens de lockdowns verschillende feestjes organiseerde. De premier is populair in Groot-Brittannië, maar een stemming zoals deze is wel erg slecht voor zijn imago, zegt correspondent Fleur Launsbach. Over het algemeen verwachten de meeste mensen dat hij dit wel gaat overleven, dus dat er niet genoeg leden van zijn eigen partij zijn die tegen hem gaan stemmen. Maar aan de andere kant, het is anoniem, dus we weten gewoon echt niet welke kant het opgaat. En ja, wat ook wel meespeelt in de geschiedenis, dit soort stemmingen, die zijn meestal wel permanent beschadigend voor een premier. Als Johnson mag aanblijven, dan kan het voor hem bijvoorbeeld nog wel eens lastig worden om er nieuwe wetten doorheen te krijgen. Er komen steeds meer fastfoodketens langs de snelweg. Daarover schrijft het AD en voedingsdeskundigen maken zich zorgen. Een ongezonde hap is zo nog sneller te halen. Landelijk steeg het aantal fastfoodzaken in een paar jaar tijd van 360 naar 470. Experts hopen dat gemeenten hun regelgeving voor fastfood gaan aanscherpen. Bijvoorbeeld dat hamburgers alleen nog maar met volkoren brood mogen worden geserveerd. En in Den Haag ziet het geel van alle omleidingsborden. Op zeker 25 plekken in de stad zijn er werkzaamheden. En dat zorgt voor frustratie bij ondernemers. De klanten die we missen zijn de mensen die aan het eind van de dag hier door de straat heen fietsen. Uh, dat, uh, die worden hier tegengehouden door die blokken. En uh, nou ja, dat scheelt ons ongeveer een kwart omzet. Het wordt heel mooi. En dat zeggen we elke dag tegen elkaar. Het wordt heel mooi. Het wordt heel mooi. Maar het duurt ook wel heel lang. Sommige werkzaamheden gaan nog tot zeker volgend jaar oktober duren. Het weer mix van wolk en zon. Vanmiddag vanuit het westen regen en harde wind. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is het iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever heb je 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra berg kwijt op de N9 richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. Tussen Schiphol en Hilversum rijden op dit moment geen intercity's door een aanrijding. En tussen Schiphol en Utrecht rijden helemaal geen treinen door een zijnstoring. En tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, dat was Duncan Lawrence Loving You Is A Losing Game, oftewel ja, Arcade. Precies, en we hebben yeah. lekker uh, mee zitten zingen. Uh, alleen die hele hoge noot die haal ik niet. Oh, ik wel? Nee, zo ja. <laughs> Gelukkig had ik de koptelefoon op. <laughs> <laughs> <laughs> Welkom bij je tweede uur Rainbow Radio Zandvoort. Fijn dat u hier uh, aan, uh, aan, uh, nou ja, aan, aan, aan de boksen zit, uh, de oortjes, uh, ja. Maar ik had even een ouderwets beeld, maar ja. zo werkt dat tegenwoordig ja. niet meer. Het tweede uur. En dat betekent dat we lekker verder gaan met uh, in ieder geval de, uh, uh, uh, het Eurovisie Songfestival. De nummers te beluisteren, de top treize die we dan doen. Maar dit was een beetje een, dit, het insluipetje waar we in dit eerste uur over hebben ja, gehad. Hè? Ja, die hoort niet bij de top treize. Nee, precies. Nee, nee. Dat wil zeggen, dat, dat hoorde die wel, maar dan van een aantal jaren geleden. Ja, ja. ja dat was hier... Ja. En waarom dan toch hier nu, op dit moment... Nou, dat heeft alles te maken met dat we eigenlijk het over de roze Zaterdag zouden gaan hebben. Want Duncan staat namelijk aanstaande uh, 18 juni, 17 juni? 18 juni. 18 juni ja. uh, zaterdag op roze Zaterdag op het podium. Hij is een van de openings, uh, de, een van de, de ex. Hij op is de het, opening ex volgens mij ex, van roze Zaterdag. Van roze zaterdag. Ja. zaterdag, ja. Dus we willen hem live bewonderen, ga naar Rotterdam. Um, met Rotterdam hebben we geen contact, maar we hebben wel een, uh, ja, een spontane gast hebben we eigenlijk in, uh, in de uitzending. En dat is uh, Meike Engels. Meike, um, van harte welkom. Ja, leuk dat we je er bent. Ja. Ja, hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk dat jij er bent. Meike, um, wie ben je en um, ja, uh, hoe ben jij verbonden aan de regenboogcommunity? Nou, ik ben dus Meike Engels. Uh, ik ben student journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. En ik heb heel veel lieve mensen om me heen die onderdeel zijn van de regenbooggemeenschap. En daardoor maak ik ook heel veel mee met wat hun meemaken eigenlijk. En gewoon vanuit daar maak ik best wel vaak voor school dus items over de regenbooggemeenschap. En wat daar speelt en wat er niet speelt. En ja, dat eigenlijk. Hartstikke leuk, ja. Want je bent de opleiding journalistiek gaan doen. Ja. Waarom? Ja, nou, eerst wilde ik schrijven. Maar ik vind schrijven dus eigenlijk helemaal niet leuk. ben ik achter gekomen. Oh, ik vind filmen wel heel erg leuk. Dus mijn ambitie ligt nu wel echt bij documentaire maken. Dus ook over dit soort, over de regenbooggemeenschap... documentaires maken en de problemen die daar spelen... of problemen die er juist niet spelen. En uh, ja, mijn focus is nu wel echt op documentaire maken. Ja, ja. en um, uh, we, we zijn met elkaar in contact gekomen via Jelmer. Ja. Uh, dat is, uh, dat is Jullie, jullie <laughs> zijn vastgenoten ja. van elkaar inderdaad. Um, uh, en je bent op dit moment bezig met een reportage maken over... Uh, Pride. Ja. Pride? Pride in het algemeen of, of wat? Uh... Um, nou, eigenlijk dat Pride gewoon de hele zomer duurt. Dus eigenlijk, ik noem de reportage een soort van de zomer van de liefde. Want ja, er is eigenlijk vanaf juni tot en met augustus wel wat te doen qua Pride. Um, dus ja, waarom is het eigenlijk nu nog nodig dat er Pride wordt gevierd? Want het is natuurlijk, het stamt af van een soort van herdenking van de stonewall. Die inval in die kroeg, zeg maar. Daar ja, komt het precies. vandaan. Ja, ja. En vandaag de dag vieren we het nog steeds. En dat is natuurlijk al best wel lang geleden. Dus is het nou eigenlijk uh, nog steeds een soort van politiek statement... of is het juist een feest om de liefde te vieren? Daar ben ik een beetje het antwoord op aan het zoeken. Oké, okay, dus dat is een beetje zeg maar, de, de, ja, de, de premisse van, van, van je documentaire... Ja. Hè, wat, wat je wil gaan onderzoeken. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En hoe ben je op dat idee gekomen? Um, nou ja, eigenlijk omdat Pride uh, Utrecht uh, afgelopen weekend was... Veel van mijn vrienden ging er ook heen. Ik kon er helaas niet heen omdat ik moest werken. Maar uh, ja, vanuit daar begon ik te denken... en ook met een uh, maat van mij begon ik te praten... over wat Pride voor die persoon betekende. En toen begon ik na te denken van... wat is Pride nou eigenlijk? En waarom vieren we het nu nog steeds? En is het nu nog nodig? En... Waar komt het eigenlijk vandaan? Dus toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen. En toen ik, ja, zo ben ik op het onderwerp gekomen. Ja. En je maakt het in het kader van, van je opleiding? Of doe, ja. is, het, is het vrij. Ah, Oké, okay. en, en uh, is dat gekoppeld aan ik ben module? Ik ben is dat gekoppeld aan een module? Krijg je de studiepunten voor? Hè. Ja, dat wel. We maken uh, elke week <laughs> uitzendingen. Om de week tv en radio. En uh, dit is de laatste week, nu maken we nog één tv-uitzending. En toen. Uh, ja, het moest gewoon iets in het thema van zomer zijn. Dus uh, ja, pride zomer. Het overlapt best wel. Um, dus we krijgen er wel degelijk studiepunten voor. Maar ik probeer het wel altijd zo veel mogelijk naar mijn eigen hand te zetten. En de eigen onderwerpen die ik zelf leuk vind. Om dat dan wel echt aan te snijden. Want anders ja, je moet je het zo leuk mogelijk voor jezelf maken natuurlijk. Ja, ja, en ja. Jij sluit heel leuk af met een feestje. Ja, tuurlijk. Zo hoort wel een hele het he? ook, <laughs> ja, ja, ja, ja, precies. En wat, wat zou je met uh, deze documentaire uh, willen bereiken? Behalve dan natuurlijk je studiepunten. Ja, ja. Uh, Nou, dat ik deze onderwerpen aansnij, is ook gewoon... Um, omdat ik soms nog wel merk... zeg maar, ik heb vrienden die in de gemeenschap zitten... maar ook vrienden die niet in de gemeenschap zitten. Mm -hmm. En soms merk ik daar dat er wel een soort van brug tussen zit... die niet echt bewandelbaar is... omdat sommige mensen gewoon niet begrijpen hoe het allemaal zit. En dan denk je van, we, zijn, we zitten in 2022. Iedereen begrijpt het wel. Maar het valt toch echt wel tegen. En ik ben echt niet de... Ja, ik wil het altijd wel uitleggen aan mensen... hoe het zeg maar, zit vanuit mijn perspectief. Mm -hmm. ik, ben, ik ben niet onderdeel van de gemeenschap... maar ik ken wel heel veel mensen... waardoor ik ook heel veel weet daarvan, zeg maar... Um, maar ik probeer het eigenlijk een soort van zo simpel mogelijk uit te leggen voor mensen, zodat het gewoon voor iedereen begrijpbaar is en ook voor mensen die het eigenlijk in die zin niet boeit, dat hun het alsnog begrijpen en dat er misschien ja, wat meer begrip voor elkaar is. Want dat mis ik soms nog wel heel erg als ik het over heb. En gewoon puur omdat mensen het niet begrijpen, willen ze het ook ja kunnen ze er niet echt een. Ja, normaal overdoen of zo. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Het is totaal niet nodig. Dus ja. misschien doordat als ik het wat simpeler maak voor die mensen... dat het dan wat makkelijker is om er ook begrip voor te tonen. Ja, mooi, mooi. Uh, Dank je wel ook daarvoor. Ja. Ja, ja. ja, hartstikke goed. Ja, dat werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Ja. Um, wat, wat, wat is de taal die je daarvoor kiest? Op, wel, op welke manier geef je daar vorm aan in je reportage? Heb je, heb je al, mm. Kun je al spreken van een bepaalde eigen handtekening of... Ja, ik probeer het altijd wel um, zo positief mogelijk te maken. Er zit natuurlijk ook aardig wat negativiteit achter, geweld en dat soort dingen. Mm -hmm. En tuurlijk, dat is er en dat moet ook, daar moet ook over gesproken worden. Dat is echt niet iets wat we weg moeten duwen. Mm -hmm. Maar toch probeer ik het best wel positief te maken... ook zeg maar, voor die mensen die het dan niet begrijpen. Zodat hun ook gewoon zien dat het gewoon een hele gezellige gemeenschap is... en dat er eigenlijk zo weinig mogelijk kwaad in zit in die zin... Um, dat er ook niet nog een keer negatief daglicht overheen gaat. Want heel vaak in het nieuws is het negatief nieuws. Dus dan wil ik er juist wat positiefs van maken. Ja, ja prachtig. Ja. Ja. Hm. Meestal wordt er ook gezegd inderdaad... Uh, goed nieuws is geen nieuws. Precies. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik probeer dan goed nieuws wel nieuws te maken. Maar ja. het is ja. soms wel moeilijk. Want ja, inderdaad, slecht nieuws is makkelijk om over te schrijven... of over te filmen. Want er gebeurt wat er mensen... weet je wel, je bent er mee bezig. Maar ja... Om dit dan zo te doen, ja, dat is moeilijker, maar wel heel erg leuk. Ja. Ja. En wat, wat, hoe ziet je, je je programma eruit? Want je bent natuurlijk nu onderzoek aan het doen. Je filmt bij ons op dit ja. moment in de, in de, in de studio. Um, wat zijn andere plekken waar je informatie of beelden gaat verzamelen? Um, ik heb mensen veel uh, video's laten schieten zeg maar, op de Pride zelf in Utrecht. Ah, ja. Dus daar ga ik ook um, gebruik van maken... Ik ga er zelf ook een soort van, uh, ja, eronder door praten, onder die beelden door. En zelf wat informatie erover geven hoe het allemaal zit. En waar het vandaan komt en dat soort dingen. En dan ga ik jullie nog interviewen na de uitzending hierover. Om ook, zeg maar, jullie als mensen uit de regenbooggemeenschap. en organisatie van Pride at the Beach. zeg maar, gewoon jullie laten vertellen hoe het allemaal zit. En dan, ja, zo simpel mogelijk, maar wel zo leuk mogelijk. Dus niet dat het een soort van saai wordt, want dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. Nee. Um, en ik heb hier net ook in de studio inderdaad gefilmd... dat jullie lekker zitten te kletsen hier en dat jullie bezig zijn hiermee. Dus uh, ja, een beetje op die manier. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ja. Um, ben je uh, in, op zoek naar iets, nog op zoek naar iets specifieks? Is er iets waarvan je denkt, van, um, dat zou ik willen vinden? Nou ja, eigenlijk gewoon het antwoord op de vraag van... is het nog steeds echt een herdenking slash politiek statement om Pride te vieren? Mm. Of gaat het tegenwoordig echt alleen maar om de liefde en de gezelligheid... En, gewoon ja, het gezellige deel. Of denken we alsnog wel na over wat er toen is gebeurd. Ja, ja, ja. precies. Nou, mooi. Hm. Um, ja, uh, dan natuurlijk de vraag. Uh, valt deze reportage straks uh, te bewonderen voor uh, mensen ja, zeker. in het land? Oké, okay, ja. okay. ja, uh, waar, waar kunnen we hem dan vinden? Aankomende donderdag is de uitzending. Ja. En dan komt die, uh, die donderdag zelf ook op de website van Voor Elk Wat Nieuws... Um, wat is dat voor een website voor dat, is, uh, dat is zeg maar de site van onze school ah oké okay. of, of van onze klas ja. moet ik het even goed zeggen oh, ja, ja, ja, ja. per klas heb je een eigen nieuwsplatform zeg maar wij zijn voor ja. elk wat nieuws wellicht kan jou maar dat dan ook even doorpassen zeg maar ja <laughs> hallo ja uh, nee dat is inderdaad hartstikke leuk en ik denk zeker ook dat die in de uitzending komt uh, donderdag dan de reportage we selecteren natuurlijk altijd van tevoren van wat komt er dan in zo'n uitzending. Nou ja, dat, dat is gewoon een technisch proces. En dat komt inderdaad ook op de website. Uh, voor Elk Wat Nieuws is het ook via Instagram te volgen. Dus misschien is dat de makkelijkste manier... om ook op onze website te komen. Want de website zelf is svamedia.nl. Dus svj van School voor Journalistiek. Oh ja. Media.nl slash voor Elk Wat Nieuws. En dan kan je ook alle andere geweldige producties van... Aspirantjournalisten zien. Ah, leuk. leuk. We gaan hem sowieso uh, eventjes plaatsen. De, de link naar de website... op, uh, op de Facebookpagina ja. van Rainbow Radio Zandtel. Ja. En misschien nogal uh, ZFM. Ja. Um, uh, heb je tot slot zelf nog iets... te toevoegen aan in dit interview, Mike? allemaal lekker naar de reportage kijken ja. en genieten van de pride natuurlijk ja, ja. nou dat is prachtig om, ja. om deze reportage of tenminste dit interview af te sluiten ja. dankjewel voor je komst het is super leuk ja. dat je dat je ons uh, wilt documenteren ja dankjewel dat ik er zeggen. mag zijn dus, uh, <laughs> hartstikke, hartstikke fijn. leuk en dan gaan we luisteren naar Ochman uit Polen die het lied River gaat uh, zingen en dat is uh, uh, nummer 7 ja en echt de tranen trekken is het een traan? Dat Ik heb er geen idee meer van. I'm gonna take my body down, right down, down, down, to the river. Gonna take my body. Rock and roll, black and trim on the east. Just you know who the Hey ho, let's go for a cloak. Rock and roll, roll, black and trim Elmers journaal in kleur. Sport, ja, daar gaan we het vandaag over hebben. De verbinding in de samenleving, het ontspannen moment in het weekend. Iets om naar uit te kijken. Voor jong en oud aantrekkelijk met z'n allen voor de tv... als je favoriete voetbalclub speelt bijvoorbeeld. En natuurlijk als echte fan vaak al vanaf jongs af aan naar het voetbalstadion. Dat is ook voor iedereen. Althans, dat valt toch in de praktijk vies tegen... Naast geweld tegen de politie... het gooien met vuurwerk in de tribunes... of racistische spreekkoren... is er ook nog iets dat een hardnekkig probleem is. De haatdragende liederen, teksten en spandoeken tegenover LHBTI'ers. Misschien hoorde je het wel eens tijdens een wedstrijd... Nederland-Duitsland, alle Duitsers zijn homo. En uh, zo heb je er nog meer varianten. Altijd de tegenstander, nou had het er in het vorige uur al even over... is altijd uh, de Sjaak... Um, toen zag ik afgelopen maand een vierdelige documentaire serie... op de publieke omroep, De Roze Supporters. De serie uh, volgt in vier afleveringen een aantal voetbalfans... in hun poging om homofobie uit de voetbalstadions te bannen. Uh, met de Roze Supporters wil Caro en C.V. voetballiefhebbers inspireren... om geen enkel onderscheid te maken op de tribunes... maar alleen te kijken naar de gemeenschappelijke kleur van je voetbalhart. Nou, dat is wel gelukt, uh, dat inspireren. Al confronteert het ook enorm... Tien jaar geleden richtte een groepje betrokken fans van Adel Den Haag de Roze Rijgers op. Een succes, vanaf, een succes, maar niet vanaf minuut één, maar inmiddels al heel wat jaren een vaste waarde in een stadion. Een geaccepteerde waarde. Reden voor paal van dorst uit de documentaire om voor zijn club Feyenoord hetzelfde te doen. In 010 valt het wat minder in goede aarde. Zijn onderneming, een sportschool, wordt beklad met haatdragende teksten en hij krijgt te maken met persoonlijke doodsbedreigingen leidt ertoe dat hij zeker acht maanden niet meer in de Kuip naar de club kan kijken waar hij zoveel van houdt... net zoals al die andere tienduizenden fans. Vaak is het ook de passieve rol van de KNVB die in dit soort kwesties een rol speelt... waar bijvoorbeeld F1-coureurs vooraan staan met de protest tegen racisme en de LGBT-community steunen... door onze kleuren te laten zien, is de voetbalwereld in geen verre verte te bekennen... Mooi en goed dat er intern wel van alles geregeld wordt, hoor. Zoals eind 2020 een aanspreekpunt voor LHBTI-medewerkers, zoals de bond het zelf noemt. Prima, goed bezig, ga vooral zo door. En dat de cultuur in alle stadions op een acceptabel niveau krijgt... en een veel grotere inspanning vergt, begrijpelijk. Ja, en daar... Oh. Ja. ja, en daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Maar LHBTI'ers komen niet ineens uit de lucht vallen de laatste jaren... Dus beleid maken, regels, consequenties zijn nu wel een beetje aan de orde. Eigenlijk is het juist een teken van armoede... dat er roze verenigingen binnen clubs moeten worden georganiseerd. Want voetbal is toch van iedereen? De lbti Plus-gemeenschap is het zat en wil dat de KNVB komend seizoen ingrijpt. Durft de wedstrijd te staken, bleek uit een stuk van de Volkskrant vorige week. En wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Want dit is niet de eerste oproep. Natuurlijk gaat dat gepaard met vertrouwen. Ik wil het vertrouwen geven maar dat, dan moet dat vertrouwen er wel zijn... of een blijk hebben dat dat geaccepteerd wordt. Die grote organisatie die over Nederlandse voetbal veel, touw, uh, veel op touw zet... die mooie bond die tientallen jonge voetbaltalenten een kans geeft... natuurlijk, maar vooral gaat het dan... bij van dit soort maatschappelijke moreeën kwesties zo consequent mis. Kijk naar het WK in Qatar. Duizenden waarvan 6500 inmiddels dood, slaven bouwden de stadions. Ronald de Boer wordt ambassadeur... De KNVB komt er alleen vanaf met een slap statementje en ook de bondscoach lukt het niet om een streep te trekken. De spelers boycotten een voetbalkantineprogramma als er een foute racistische grap wordt gemaakt. waarbij voetballen in een corrupt oliestaatje is dat afkeuren slechts een formaliteit zonder gevolgen. En bij clubs hoef je in principe helemaal niet aan te kloppen bij aanvoerders om je een keer uit te spreken. Wel trouwens mooi om te zien dat naar aanleiding van die documentaire de roze supporters onder meer... Raffel van der Vaart, Stefan de Vrij en Anouk Noogendijk zich openlijk uitspreken. Maar ja, dat is allemaal van buitenaf en vooral achteraf. Dan moeten we er maar zelf aan werken, als publiek. Aan, aan het vertrouwen dat voetbal in Nederland eindelijk een keer echte stappen bedurft te zetten... in de strijd voor LHBTI-acceptatie. Dat geldt eigenlijk natuurlijk voor alle sporten... maar het voetbal laat regelmatig zien een podium voor excessen te zijn... Dan richt ik me tot slot tot de luisteraar. Vast wel fan van een sport, een actieve of minder actieve volger. Maar omdat als Oranje speelt heel Nederland één lijkt te zijn... doe ik de volgende oproep. Komende zaterdag speelt Nederland tegen Polen in de Nations League. De wedstrijd vindt plaats in de Kuip, notabene. De meeste van ons zullen de wedstrijd vanuit huis kijken. Maar ook als je naar het stadion gaat, geldt deze voor jou. Neem een regenboogvlag mee of een ander symbool... waar je onze kleurrijke gemeenschap steun biedt. Toon je solidariteit en hang hem op bijvoorbeeld in je kamer boven de bank. Stuur de resulterende foto's naar de Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort... of plaats op Twitter met de hashtag kleurrijkstadion en hashtag spreek je uit. Niet heel verkeerd om dit juist bij deze wedstrijd te doen... want in Polen zijn LHBTI-vrije zones aan de orde van de dag. Dus laat je van je beste kant zien komend weekend. Steun juist bij een wedstrijd in de Kuip de roze supporters die overal in de sport verweven zijn... Sport is de kracht van samen. Draag dat dan ook uit. Laat dat leven. Laat dat zien. Maak het zichtbaar. Dat is pas een teken van echte sportiviteit. Jelmers journaal in kleur. Zo, we gaan activistisch. Ja we gaan, de ja, we gaan de barricade. Hartstikke goed. We gaan de barricade op. Uh, tijd, tijd. Tijd, inderdaad. Ja, precies. Mooi, mooi statement weer, uh, uh, Jelmer. Ja, ik dacht, en, ik uh, moet er toch een oproepje. Ik zag dat we komend weekend spelen, dus dan uh, ja. kunnen we er meteen ja. wat mee doen. Eigenlijk. Zeker, ja. Ja. absoluut. En je pakt ja. mooi zeg maar, de, de, de, de, de, hoe noem je dat, uh, het, de, de erfgoed wat, wat zeg maar, ooit gestart is door Ado Den Haag. In, uh, uh, zeg maar die, uh, dat ze naar Hongarije gingen ja. en regenboogvlaggen binnensmokkelden in het stadion. Ja. Uh, en uiteindelijk zeg maar toch een dat soort van... het gestuntel van de UEFA. Precies. ja, ja. ja, ja precies. Ja, ja. Want, uh, want nog, daar, daar zit hem wel een ding in. Hè? In die, die uh, bolwerken van, uh, uh, van zeg maar, uh, verenigingen... zoals de UEFA, de KNVB. En dat spreken werkt allemaal. ze gewoon niet uit. hè? Durven ja. ze gewoon niet uit te spreken. Nee. En dan heb je natuurlijk nog een paar van die stelletjes... Land of Antas, zoals uh, Voetbal Insight. Die uh, <coughs> denken dat ze met allerlei opmerkingen en dergelijke weg kunnen komen. Onlangs geloof ik uh, goed teruggepakt... Uh, uh, zeg maar in het uh, hele vrouwonvriendelijke uh, gebeuren. wat ze normaal gesproken bezigen. En prompt verdomd zitten ze toch weer op de tv. Het is echt ongelooflijk hardnekkig onkruid dat uitgeroeid moet worden. Zo, en daarvan even mijn. Uh, <laughs> ja, dus, het uh, als je. Uh, Oké, okay, en ja, dat zijn niet mijn woorden. Nee, dat zijn <laughs> mijn woorden. Want ik vind ja. toch wel dat als je ja. zeg maar kritiek ja. hebt op een ander. maar zelf geen kritiek kunt uh, nee, dulden. Is dan is ja. het toch echt wel gewoon. Ja. Uh, hè, dan, uh, nou ja, goed. Dus, we gaan onze regenboogvlag uh, gaan we meenemen. En ja. uh, nou Jelma, je roept op om uh, zeg maar, foto's te maken en die uh, toe te sturen naar Facebook, uh, pagina van Rainbow Radio Zandvoort. Het kan ook, kan ook iets, heel iets kleins zijn, want ze hebben van Happy Socks, hebben ze nu tegenwoordig ook allerlei vrolijke kleuren. Dus, uh, ja. gewoon iets, of, of plaats de hashtag of zo. Ja, ja, dus, ja, want, ja. want hashtag spreek je uit is trouwens onderdeel van de campagne van de Precies, dat is een onderdeel. Oh, ja, dat ja, moeten we in de titel moeten we erbij uh, doen. Ja. Hashtag spreek je uit. Precies. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat er binnen gaat komen. En uh, wie weet kunnen we nog op een andere manier... Uh, Instagram of dergelijke activeren. Zodat dat een... Uh, uh, goed uh, gevolg gaat krijgen. Ja, ja en uh, nou, daarvoor eventjes uh, gingen we er vrolijk uh, mee, uh, mee aan de slag. Met uh, ja, Zydep en de Art uh, Brothers. Oftewel Moldavië, Moldavië met hun heerlijke apres ski uh, achtige uh, nummer Treneletu. Nummer 6 van het Eurovisie Songfestival. En uh, daarvoor uh, Ochman uh, uit, uh, uit Polen. Met ja. Uh, uh, ja, ja. de stortvloed aan tranen van de rivier. Uh, gaan we nu luisteren naar Sam Ryder uit Engeland met Spaceman. You know, I'd have a bird's eye view I'd search Golf van Informatie, die hebben. Ho sognato di volare con te sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura, cos'è? Maar er is niet de enige die het niet het niet Je zet una bugia e ti een amare, is. En ik wil je maar, maar ik mis je altijd. En ik ben zo bang. Je bent zo bang. Je bent Non tu come prevedenti, a volte non si sparì e ti farei amare, sempre. Dat waren Mahmoud en Blanco uit Italië met het prachtige nummer Rillingen. De meningen zijn erover verdeeld. En de kwaliteit was natuurlijk niet helemaal juf van dat tijdens de uitzending. Maar um, lees eens even de tekst uh, op YouTube. En als je dan uh, uh, denkt waar dit nummer over gaat. Prachtig kwalitatief. En dan uh, gaan we nu naar een interview van Henk en Berten. En als het goed is, heb ik hem aan de telefoon. Dat klopt, ik ben daar. Hey Henk. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je uh, in de uitzending uh, een interview wil geven. Um, Henk, uh, we vragen altijd: wie ben jij en wat verbindt jou en de, LHB, aan de LHBTI community? Nou ja, ik ben uh, in, in de jaren negentig voorzitter geweest van uh, COC Nijmegen. En daarna een aantal jaren voorzitter van COC Nederland. Dus dat is wel een uh, duidelijke verbinding aan de LHPTI-gemeenschap. Ja. Ik ben zelf homo, dus ook dat helpt. Ja, zeker. <laughs> en uh, nou ja, dan wil het ook wel eens gebeuren dat je voor uh, nou, zoiets als een Eurogames uh, gevraagd wordt om daar... Uh, wat energie in te steken en je ervaring te gebruiken. Ja, want daar gaat het vandaag over. Daarom ben je hier in de uitzending. Je bent voorzitter van de Eurogames 2022 in Nijmegen. Wil jij de luisteraars vertellen wat de Eurogames zijn? Want misschien niet iedereen weet precies wat dat, wat dat is. Nee. Nou, tot voor een paar jaar had ik er ook nog niet van gehoord. Uh, maar de Eurogames uh, zijn een uh, sportevenement... Uh, je kan het een beetje vergelijken, nou ja, de Olympische Spelen is wel heel erg groot, maar een sportevenement voor de LHBTI-gemeenschap. Het wordt elk jaar gehouden in een andere stad in Europa. En. Um de stad die het organiseert, um, ja, die organiseert een aantal sportwedstrijden in verschillende sporten. Dus uh, dat kan zijn uh, een stuk of tien, maar het kunnen er ook twintig zijn. Dat ligt er een beetje aan het enthousiasme. Okay. Uh, wij hebben zeventien sporten waarin mensen deel kunnen nemen aan, uh, aan het evenement uh, eind juli. Ja. En, en is het nou de bedoeling dat mensen komen kijken? Of is het de bedoeling dat mensen echt meedoen? Dat, dat, dat, dat is... Well. Ja, meedoen is natuurlijk altijd leuker dan uh, alleen maar kijken, maar kan allebei. Ja, ja. Uh, meedoen is, uh, ja, je, dan moet je inschrijven als deelnemer. Dat doe je op de website van de Eurogames uh, 2022.eu. En dat kan en, nu uh, dan... nog steeds? Voor Nijmegen? Ja, ja, ja dat kan nog. Ja, ja okay. dat Kan nog, okay. er, zijn, uh, er zijn nog plekken. Uh, niet alle sporten trouwens, badminton en, uh, en volleybal, daar zit eigenlijk al nu een stop op. Okay. Omdat uh, we een maximum aantal hebben wat je in het toeloor mee kunt doen. Maar er is ook nog hardlopen, er is nog zwemmen, waterpolo, voetbal, hockey, uh, stijldansen, roeien. Uh, nou, een heleboel. Dus om uh, aan deel te nemen... En uh, ja, dat, uh, ik denk dat het gewoon fantastisch wordt uh, om uh, daaraan deel te nemen. En plus, daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, uh, andere activiteiten, feesten, yeah. uh, bijeenkomsten en mensen die... Uh, ja, je kunt elkaar ontmoeten natuurlijk. Ja, yeah. en, en tot wanneer kan je nog aanmelden, Henk? Nou, voor sommige sporten kan dat tot een heel laat moment, maar als het gaat over teamsporten hebben we nu... In feite 1 juli staan, omdat dan zeg maar de schema's gemaakt moeten worden voor de teams die elkaar tegen elkaar spelen. Ja, uh, hè, dus dat snap je. En uh, dat geldt een beetje voor, voor het zwemmen, maar we zijn uh, er wel koland mee, maar tot 1 juli kan zeker nog. Ja, Oké. Okay. Het evenement is dus nee, 27 tot 30 juli van dit jaar, ja. de laatste week van uh, juli. Ja, oké. Okay. Nou, heel goed. Dan kunnen ze eerst naar de Eurogames in Nijmegen en dan naar de Pride in Zandvoort. Ja, direct door. Dat is een mooie combinatie, hè. Ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die uit, uh, uit heel Europa komen. Ja. En uh, dan kan je er een mooie vakantie ook van maken. Hè, door uh, eerst in Nijmegen even actief sportief bezig te zijn en een beetje feesten. Ja. En dan daarna nog een week uh, feesten in Amsterdam. Amsterdam en Zandvoort, hè. En zandvoort, en zandvoort. Een cool down, cool -down in de Noordzee. Een cool -down in de Noordzee, precies. Ja, ja, ja. Die kan ja, je ja, ja, ja. ja. niet hebben. Hoe lang bestaan de Eurogames al? In welke landen en steden zijn ze al geweest, Henk? Het is een uh, initiatief dat uh, ooit in uh, Rotterdam is ontstaan. Of in Den Haag, dat weet ik niet helemaal zeker. Den Haag, geloof ik. En dit is de 19e keer dat het gebeurt. Uh, het is eerder in Rotterdam ook geweest en in Utrecht, in Nijmegen. Maar dat is alweer een aantal jaren geleden. Uh, vorig jaar was het in uh, Kopenhagen, volgend jaar in Bern, het jaar daarop in Wenen... en het jaar daarna in Lyon in Frankrijk. Ja. Dus het, uh, het gaat heel Europa door. Ja, ja leuk en, uh, hoor. Ah, uh, dus uh, We wij, wij wij zijn er trots op dat we in dat rijtje mogen staan. Ja, ja dat geloof ik. Dat is heel leuk, inderdaad. En, en uh, nou, wat kunnen we dit jaar verwachten van de Euro Games? Je hebt al een beetje gezegd. Je hebt uh, badminton, volleybal, hoorde ik zeggen... Ja, waterpolo, zwemmen, uh, hockey, ja? uh, tennis. Uh, nou, het is een heel breed palet. Dus op de website kan je al informatie. Als je gewoon googelt Eurogames Nijmegen. Dan vind je de Dat website vind je alles. En dan kan je alles vinden. En via daar uh, kan je je dan, nou, dan ook inschrijven. Ja, als je dat zo... uh, en als vrijwilliger ook. Hè. Dus als je zegt, van, nou, ik vind het leuk om als vrijwilliger mee te doen, dat kan ook. Die hebben natuurlijk ook hard nodig. En dat kan zijn van broodjes smeren tot mensen ontvangen... tot uh, uh, ja, serviceverlening bij het opbouwen van het podium. Want we hebben op de woensdagavond de 27 uh, 27e een uh, openingsmanifestatie uh, op de Waalkade in Nijmegen... Ja. En daar is ook op zaterdag de sluitingsceremonie. Dat wordt een groot feest. Met live optredens, met een uh, uh, ja, spectaculaire show. Oh, en uh, in de week zijn er, is er in het centrum van Nijmegen een soort village. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar je foodtrucks hebt... waar je kleine optredens zijn en waar bijeenkomsten worden georganiseerd. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, ja, superbelangrijke en interessante dingen naast het sporten. Ja. Leuk. En uh, verder bieden we ook nog ja, allerlei andere activiteiten aan... die naast het sport en naast het evenement uh, worden georganiseerd in de stad. Dus het is de moeite waard om uh, ja, Nijmegen te bezoeken uh, in, in die week. Ja, dat geloof ik, ja. Dus uh, ja. we moeten even kijken wat we nog allemaal moeten doen voor de Pride. Maar uh, ik vind het wel aantrekkelijk om daar eens te gaan kijken. Maar. Ja, zeker. Ja. Nou, je bent van harte welkom ja. Ja. Ik ja. Kom op de opening. Ja. Het uh, wordt een leuke avond. Ja. avond. Leuk. En, uh, nou ja, goed, het is natuurlijk feest. Het is ook sporten. Maar het ja. is ook inhoud. We hebben ook het Zero Flags Project. Oh ja, heel goed. Ja. Ja. Uh, dat komt ook naar Nijmegen. En uh, wat het leuke is, is dat het uh, mede gefinancierd wordt door advocatenkantoren in Nijmegen. Oh. Advocaten komen normaal gesproken op voor de rechten en de belangen. Van mensen. Nou, dat vonden we heel mooi om uh, die te vragen dat te ondersteunen. Ja. En uh, dus hebben we ook uh, uh, die vlaggen, 71 vlaggen die langs de waalkaarten komen te staan, uh, waar ook de opening plaatsvindt, om ook uh, zeg maar die, dat element van nou, het belang van de Eurogames uh, te onderstrepen. Ja, ja heel goed. Ja, er uh, is nog veel werk aan de winkel, laten zeggen. Ja, absoluut. Ja. ja. Nou, we komen zo'n beetje aan het einde van het interview, uh, Henk. En, um, ja. heb, jij, heb jij nog iets toe te voegen aan het interview verder? Nou, ik, ik wil nog even benadrukken. Het gaat het is een evenement dat voor de lbti uh, supporters is. Maar we controleren niet en we vragen niet naar uh, je seksuele oriëntatie of je gender. Ik denk dat iedereen kan meedoen. Dus als jij uh, vrienden hebt of je zegt aan mensen van... nou, we zijn een voetbalteam en wij vinden inclusiviteit en in de sport belangrijk... Ja. Uh, schrijf je met je voetbalteam in, doe lekker mee. Uh, of met je, ja, uh, uh, doe mee met het zwemmen. Uh, dat is gewoon, inclusiviteit in de sport vind ik belangrijk. Ja. En uh, dat willen we hiermee uh, laten zien en daar ook aandacht voor vragen. Dus dat zou een oproep aan mij zijn. We verwachten zo'n twee à duizend uh, deelnemers. Prachtig. Er zijn nog plekken, dus ja. uh, haast je. Ja. En uh, schrijf je in, zou ik zeggen. En uh, en kom in ieder geval ook kijken en luisteren naar uh, ja dat mooie evenement Eurogames in Nijmegen in de laatste week van juli. Ja, dat is een mooie aanvulling en waar we het eigenlijk over hebben gehad, het hele programma. De inclusiviteit en ja. uh, uh, onder de sporters, inderdaad. Ja, en, uh, ja dus, prachtig. Uh, inderdaad, ook al ben je niet van de community, doe mee, nee. ja. dan ben je inclusief. Nou ja, het gaat om ja. solidariteit en inclusiviteit. Ja. En uh, dus. ik zit zelf bij een, uh, een gay club wij zeggen altijd we zijn hetero-vriendelijk. Ja. Yeah. <laughs> Dat is, uh, ja, dan zie je ook uh, de diversiteit zie je daarin terug. En uh, het, is, het laat gewoon zien ja, dat er eigenlijk niks bijzonders is aan uh, de LAPTI'ers. Ja. Maar dat uh, is bij veel mensen nog niet doorgedrongen. Ja. En uh, tegelijkertijd zie je ook dat bij reguliere sportverenigingen die samen met ons nu ook dit evenement organiseren... langzaam doordringt, ja, dat het toch wel heel vaak... Um, ja, niet goed gereageerd wordt als er scheldwoorden worden gebruikt langs het veld. Yeah. Of als uh, jongeren met een coming-out worstelen... en dat ze uh, niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Eh, of uh, dat er ook geen protocol is dat als iemand uh, uitgescholden wordt... hoe ga je dat daarmee om als, club, als vereniging. Nou, daar kunnen we aandacht aan besteden. En dat is ook de bedoeling dat dat uh, ja, de spin-off wordt van uh, de Eurogames hier in Nijmegen... om samen met de gemeente te kijken... Wat kunnen we nog doen om uh, sportverenigingen hier meer inclusief te maken... en gevoelig te maken en te laten zien dat het nodig is... om op dit punt ja, toch een aantal dingen nog te doen? Nou, ik vind en, uh, dat een fantastische ja, afsluit. Ja, ja, absoluut. Ja, <coughs> ik, ja. Hoop, uh, ik hoop dat de nationale media uh, in de vorm van de NOS... of uh, andere programma's misschien wel uh, uh, aandacht gaan besteden aan de Eurogames. Ja. Dus dat het ook daadwerkelijk op, uh, op uh, nationale media uh, ja. komt. Dat zal zeker gebeuren, want dat is een uh, dermaats groot evenement. Um, yeah. ja, ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, heel veel succes, nee, Henk. Goed, en goed, en uh, ja, hoi, misschien goed. zien we elkaar. Oké. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, dag, Henk. Oké. Okay. Super, dankjewel. Ja, mooi, da. En wij sluiten eventjes dit interview uh, lekker exotisch af... met Chanel uit Spanje. Slowmo nummer drie. Let's go. Anyone And that's why it scares you to death So baby bye bye Though it's for the best So I can see how that would ease the pain in my En dat was Cornelia Jacobs uit Zweden met Hold Me Closer nummer twee. En daarvoor de plaatselijke regenbui van uh, uh, Slomo. Uh, althans, die uh, de halverwege doorbrak. Wij dachten ineens van uh, live verbinding met Zandvoort. Maar het is inmiddels alweer opgeklaard. Um, we zijn bijna aan het einde van de uitzending van Rainbow Radio Zandvoort... Uh, dan van de maand juni. Ja. Aandacht voor de Pride en uh, met wel een flink accent op de sport, hè? Ja, zeker. Ja. Veel sportrubrieken. Uh, ja, ja, het is een issue en uh, het rommelt om het ja, zo maar het te zeggen. Erin, ja, het rommelt daarin. En uh, dat kan alleen maar de gunsten zijn, want er zijn ja, dingen in beweging. Het beweegt. Ja, het beweegt. ja dat precies. Ja. Ja. Maar nou, wat er nog niet gebeurt, Met het beweegt? sport. Met sporten. Bewegen, ja. ja, precies. Dat is een mooie link, ja. inderdaad. Sport, het ja, beweegt. Het <laughs> moet <laughs> bewegen, inderdaad. Het is alles goed voor de beweging zelfs. Ja. Ja. Uh, we gaan uh, naar de agenda. Ja. We gaan naar de Sign Prize. Zaterdag? Ja, Zaanpride. Ja, ja. Die is nog tot. Die is uh, bezig, ja. die is dus tot zaterdag. Tot 11 juni? Tot 11 juni. Tot 11. Dus dat is zaterdag. Ja. Ja. En dan hebben we Dordrecht Pride, 16 juni. Ja, dat is een, een, een, een hele dag. Dat is een hele met, dag, ja. Maar wel ja. inderdaad ook gewoon door de uh, week. Dat is een donderdag, ja. 16 juni, ja, ja, precies. En dan uiteraard de Pride Rotterdam, die op 17 juni begint. En uh, uh, 18 juni daarin de roze zaterdag. En uiteindelijk de Eurogames 27 tot 30 juli. Ja, en dan starten wij, zeg maar, 31 juli starten wij natuurlijk met Pride to the Beach. Pride to the Beach, ja, Maar goed, daar hebben we het over in de volgende uitzending. En die is dan weer op 4 juli. Dus uh, zet dat in je agenda van 12 tot 2, Regenboog Radio Gezellen. Zandvoort. Ja. zeker. Zeker. En uh, we sluiten af uh, met nummer 1. Um, dat is uh, Kalush Orchestra uit Oekraïne. En uh, laten we daar toch maar ook weer even aandacht aan besteden. Want met al deze vrolijkheid waar wij mee bezig zijn geweest... is er aan de andere kant van Europa nog steeds een oorlog gaande. Yeah. Stefania, nummer 1. Tot volgende maand. Ik zal naar mijn hellende methode gaan, я ik ga naar je, maar je moet niet opbudden, je moet niet opbudden. Meneer, stel je niet buri, ze beren, babuli, zit u не Meneer, babul, ik wil niet, dus ik